Jan van der Putten met het NOS-journaal Milieudefensie heeft een rechtszaak aangespannen tegen de Nederlandse staat over de luchtkwaliteit. De staat moet er volgens de organisatie voor zorgen dat de luchtkwaliteit binnen een half jaar voldoet aan Europese normen. In de dagvaarding staat dat de overheid al tijden tekortschiet in het verbeteren van de luchtkwaliteit, waardoor ieder jaar duizenden mensen eerder overlijden dan nodig is. In Hongkong ligt het openbare leven stil als gevolg van de orkaan Nida. Er wordt veel regen verwacht, er zijn windstoten van meer dan 100 kilometer per uur. Tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. Het vliegverkeer in Hongkong ligt stil, honderden vluchten zijn geannuleerd of hebben vertraging. Duizenden passagiers zitten vast op het vliegveld. Vanwege de orkaan is ook de handel in het financiële centrum van Hongkong stilgelegd.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 In het noorden van Rusland is een jongen van 12 overleden aan mild vuur. 90 mensen liggen in het ziekenhuis. Door een ongewoon warme zomer ontdooit de permafrost, en daardoor is een kadaver van een rendier met mild vuur blootkomen te liggen. In het gebied was sinds 1941 niemand meer besmet met mild vuur. Het weer bewolkt en regen. In het zuiden kan plaatselijk veel regen vallen. Het wordt 19 of 20 graden. Ook morgen grijs en regenachtig. Later op de dag wat vaker droog. Maxima rond 21 graden. Dit was het M ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB. Er staan geen files en de politie heeft ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Maar die kunnen wel spontaan plaatsvinden. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Zin in Zandvoort. Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM Zie nu de herhaling van Zandvoort op zondag. in Zijn in in And now, this lioness has almost made me tame. I can't pronounce her name, but eggplant is her game. The lady sticks to me like white on rice. She never cooks the same way twice. Maybe it's the mushrooms. Maybe the tomatoes I can't reveal her name But eggplant is her game When my baby cooks her eggplant She don't read no book She's got a geoconda kinda of dirty look My baby cooks her eggplant About 19 different ways Sometimes I just have it raw her needs. maybe it's the scallions, maybe she's Italian, I can't reveal a name, but eggplant is her game, when my baby cooks her eggplant, she don't read no book, got a geoconda kind of dirty look and my baby cooks her eggplant about 19 different ways sometimes i just have it raw with mayonnaise Ja, wat een geel zeg was dat ja, ja, dat, ja, was geel, ja dat was uh, zeg maar... Uh, hoe kun je zo'n mooie nummer maken over een overzien? Ja. <laughs> nou, Michael ja. Franks met Eggplant. Welkom bij deel 2 van uh, Zandert op Zondag. En uh, we zitten met een schuin oog te kijken naar de, de Grand Prix van Duitsland. Ja, want die is uh, super interessant ook uh, geworden, want... Uh, er zijn weer uh, nieuwe sloffen ondergezet bij diverse coureurs. Uh, zoals uh, bijvoorbeeld ook bij Daniel Ricciardo en Jos Verstappen. Max. Max Verstappen, moet ja. ik zeggen. Uh, want uh, uh, ja, Max uh, ging uh, naar binnen van uh, de soft, ging hij naar Supersoft. En uh, ook uh, deed uh, zijn teamgenoot, maar die stond al op uh, Supersoft. En die is uh, verder gegaan op die Supersoft. En nou was er net ook nog een uh, aardigheidje. Maar inmiddels is dat uh, probleem ook opgelost. Want Raikonen reed voor de twee Red Bulls. En dan zou ik bijna uh, willen, uh, willen denken van... zou die Finn het doorhebben dat het niet uh, Verstappen was... die achter hem zat, maar Jarno. Want dat, ja, ik, dat, no. dat, dat, dat had hij wel in de gaten, denk ik. Maar goed, inmiddels is ook uh, Raikkonen dus binnen geweest... En uiteindelijk rijden dus nu de twee Red Bulls op de plekken 2 en 3. Eh, waarbij Ricciardo de Australiër net een, een tandje voor ligt op de Nederlander. Maar goed, dat maakt dan niet zo gek veel uit. Uh, leider in de wedstrijd is nog altijd Lewis Hamilton. En die rijdt op, uh, op soft. Zie ik, uh, zie ik dat goed staan? Ja. ja. Uh, dat is dan het uh, laatste setje. En uh, Rosberg, die heeft hij weer door dat hij eerder al uh, een stop heeft uh, geplaatst. Ook uh, hij ging uh, voor uh, Nieuwe Sloffen ook van soft naar wederom soft, Maar moest ook nog gelijk die vijf uh, seconden die hij aan zijn broek had... Uh, moest hij ook nog incurseren. En daardoor is hij per saldo dus eigenlijk helemaal niet zoveel opgeschoten met uh, alles en nog wat. Maar goed, dat is uh, voor later zorg. En nu uh, gaan er nog 18 ronden, uh, spannende ronden nog plaatsvinden. Want ja gaat Verstappen nog die derde plek houden... ten opzichte van Rosberg... die nu aan de andere kant van de staart van de Nederlander gaat komen. Maar dat zullen we dan zo dadelijk wel gaan merken. Ja, en we hebben ook Maxime... Gastam hij, uh, heeft het toch? Maxime Gazendam. Gazendam ja. Excuses. Ja, ja, het is, uh, ja, ja, ja, het is, uh, ik, ik, ik weet het. Met al die Maxen en ja. Maxime en, en uh, weet ik allemaal wat. Kan ik me er iets bij voorstellen? Nee, ja, die gaan we straks uh, laten horen. Uh, laten we zeggen, tussen uh, rond de klok van half vier. Dat, uh, okay. dat uh, gaan we dan uh, wel even laten horen wat uh, hij uh, te vertellen heeft over zijn uh, kijk op die iconen van Amsterdam doen we even voor half hier de Rackathon.nu plaat van ja. deze week van Maarten Verheijen. kun je maar vast uh, speaker kan het op www.rackathon.nu. Gaan we weer naar begin jaren 80 was dit een groot hit voor America met To The border Sometimes you know <sighs> met Justin Bieber en meu. It's cold water. En je wordt hier bij CFM Zandvoort. Voorbij komen. En dan voor America met to the border 17 over 3, zometeen de record van de nu plaat van deze week. Maar eerst gaan we terug naar die zo mooie jaren 60 met de Kings Sunny Afternoon. The tax -man's taken all my dog, And left me in my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 Zeg zo'n Rob Harm classic. <laughs> Princess Say, I'm your number one En dan voor de uh, Kings met uh, Sunny Afternoon. Ja, ah, het is toch wel leuk als we hem uh, toch even noemen. De, de Heer Harms. Uh, en zijn klassiekers die onmiskenbaar zijn, precies. Zelfs op de zondagmiddag. Zeker. <laughs> dus, uh, maar goed, uh, Prinses uit uh, de welvermaarde stal van uh, Stok Eet in Wonemen. Mm -hmm. Om even mijn klassiekers te, op te vijzelen. En, uh, en ook even mijn kennis, mijn kennis die ik heb. Want ja, moeten ze het nog eens een keer ergens weer in de praktijk uh, kunnen brengen. Want ja, uh, het kan zomaar zijn dat we over een paar weken weer ergens in een of ander poptempo weer uh, op moeten draven. En ja. dan uh, moeten we dat weer uh, uit Denk onze mouw kunnen schudden. Ja. Maar goed, uh, ik uh, ga weer eventjes uh, met een scheve kijken naar wat er uh, zich in Duitsland afspeelt. Uh, nou zag ik volgens de live blog van de NOS... dat Max Verstappen ook nog zelfs de snelste rondetijd had uh, laten noteren net. Dat is alweer een dikke kwartier terug, maar goed, uh, het uh, ligt er niet om. Kijk ik ook naar de lijftijden, live, uh, live om, uh, om te zeggen, de, de, de tijden die, uh, die de Formule 1 ons biedt... dan rijdt Verstappen de laatste drie ronden reed hij sneller dan uh, Ricciardo... hoewel uh, bij de laatste doorkomst nu uh, de Australië weer uh, iets, iets sneller was als de Nederlander. Dus dat uh, kunnen we dan ook uh, wel even erbij zeggen. Um, voor, de, ja, voor de uitslag zal het waarschijnlijk niks meer uitmaken... want uh, ja, Hamilton wordt er echt niet warm of koud van... dat uh, ook in de laatste drie ronden weer... Ricciardo met, uh, met enkele tienden van een seconde wat dichterbij schijnt te komen. Maar uh, ga er maar vanuit dat uh, wanneer het uh, zo blijft... dat Hamilton gewoon in een gewonnen positie die Grand Prix van Duitsland... Uh, uit gaat rijden. Dus dat is uh, dan uh, dat verhaal. Nu weer uh, terug naar Zandvoort. Want ik denk dat het, uh, het is half vier is. Dus uh, we gaan eerst nog even een racketon-puntje plaatsen. Ja, gaan we we dat eerst ja, ja? Doen? Wat is uh, nog geen half vier. Nee, nog niet helemaal. Want, uh, Ma uh, Maarten Vrijen, die heeft er weer wat zorg uitgekozen hoor. Dat zal ik je alvast uh, verklappen. Oh, want uit? ook in ons kleine kikkerlandje wordt er racketon gemaakt. De trek van deze week is Fino van Ghetto Flow. De groepsleden met Dominicaanse achtergronden komen uit de wijk Spangen in Rotterdam. Hoewel ze in Nederland niet erg bekend zijn... hebben ze in het voorprogramma gestaan van een groot aantal reggaeton grootheden En deze zomer hebben ze na een lange tijd een nieuwe track uitgebracht. Die heet Vino. Het is een crossover van reggaeton en dancehall. Dembo zelf beschrijft de groep het als Dirty Latin. Nou. Ella me dice que le gustan finos y yo defino que no tengo nada. Si Dios te puso guati en mi camino, después de un vino conmigo te va y te Ik Dat was de Rackathon.nu-plaat van deze week van uh, Ghetto Flow met Vino. Volgens mij moest je dat een beetje aan Jaap. Nee hoor, nee hoor. Want uh, uh, het Rotterdamse, dat, uh, dat is mij helemaal niet vreemd. Ik, uh, ik heb heel veel dingen uit Rotterdam uh, als het gaat uh, om het uh, eigen programma... wat, uh, wat ik uh, doe hier bij CFM. Dus, uh, in Dit kan ook dus in een Alternative FM. Nou ja, daar zit ik even een beetje over te twijfelen. Maar goed, als dit eigen materiaal is, volgens mij het eigen materiaal. Dit is, dit, is dit ja. niet het eigen materiaal. Dus dan, dan zou ik eens, uh, want ik zit al met uh, grote interesse, zit ik er al even naar te luisteren. Dus. Het zou zo allemaal kunnen dat, uh, dat, die, dat deze jongens uh, erin uh, kunnen zitten. Dus dat, uh, dat sowieso. En reggae is zeker niet alle Reggaeton is het, hè? Ja, maakt niet uit. Maar er zit een, uh, er zit een reggae uh, ondertoontjes zit erin. Oké. Okay. Is dat een uh, vast onderdeel? Het uh, is een vast onderdeel van dit programma. Als okay. uh, Maarten uh, niet uh, op Cuba zit, dan, uh, uh, dan is dit een vast onderdeel. En Maarten onder... voorziet jou van zeker. dit soort uh, ja, stoelen. Ja, ja, ja. ja, ja. Nou, is fijn. Dan ja. wordt het tijd dat ik eens ook met Maartens even ga praten. Want dat uh, kan hoor. <laughs> Goed, maar uh, nou ja, het is half vier zo'n beetje. En dan gaan we eens even kijken wat we kunnen doen voor uh, wat betreft het uh, verhaal van de zandsculpturen. Uh, want die, uh, die zijn er deze week. Tenminste, de kunstenaars zijn ermee bezig. En laten we dan maar eens even uh, gaan kijken wat uh, ze daarover te vertellen hebben. En dat is er dan één. Een Nederlander. Maxim Gaas de eerste dag van het Zandsculpturen is begonnen. En ja, dan is het voor mij eigenlijk de vraag, het is de vijfde keer dat dit wordt gehouden. En dan weet ik niet precies of de eerste keer een Nederlands kampioenschap is geweest en nu vier keer een Europees kampioenschap zijn. Het kan best zijn dat het zes keer is, vijf keer een Europees kampioenschap en een Nederlands kampioenschap. Maar daar wil ik even vanaf zijn. Wat ik wel weet is dat we hier staan en ja, het is ook degene die vorig jaar met de sinds is gegaan, en dat is een Nederlander. Ja, het is altijd... Uh, wat is er eigenlijk altijd met zo'n eerste dag? Altijd weer een beetje aftasten, een beetje wennen. Uh, moet, uh, we we, we reizen de hele wereld over van project naar project. En overal wordt anders zand gebruikt. Mijn laatste project was in Zuid-Duitsland en dan had ik heel ander zand. Dus het is weer eventjes een beetje voelen van wat er hier gebruikt wordt en daarop inspelen. En dan natuurlijk ja, de eerste schetsen in het zand zetten van je ontwerp. En dat is altijd een beetje aftasten. Uh, even over het zand. Verschilt het dan uh, wezenlijk? Het Zuid-Duitse zand en het Zandwoordse zand? Nou ja, alleen het zand in Zandvoort en het zand op Scheveningen is al een wereld van verschil. Uh, dus het maakt niet eens uit of je nou de grens over gaat of niet. Maar overal waar we bouwen, is anders zand. Ja. Ja. En dan over de schetsen. Want ja, ik kan me voorstellen, um, er zijn wel eens momenten dat een kunstenaar op een gegeven moment bezig is. En dan denk ik met name degene die uh, met, met tekening of wat dan ook, die kunnen dan wel eens op een gegeven moment het blaadje verfromfraaien en zeggen ik ga overnieuw beginnen. Hoe zit dat bij een zandkunstenaar? Uh, gedeeltelijk <laughs> vergelijkbaar, maar niet helemaal. Want er is hier natuurlijk een heel proces aan vooraf gegaan om het harde blok hier aan te stampen. Dat hebben collega's afgelopen week gedaan. Ik kan moeilijk dit hele blok wegscheppen en zeggen ik begin weer even opnieuw met aanstampen hier. Want dat vinden mijn buren-collega's niet heel prettig als ik hier met zo'n stamper aan de slag ga. Uh, maar in het klein wel. Het ja. is, uh, ik heb niet een heel erg uh, gedetailleerde ontwerp. Wel een idee, een concept. Uh, maar dat is wel even goed aftasten om dan de eerste lijnen er goed in te zetten. Want dat is wel de basis van de rest van het sculptuur. Dus het is een beetje, een beetje, een beetje schetsen vandaag. Ja. Ja. En Nou zie ik dat je al bezig bent. Zijn er al wezenlijke dingen die uh, veranderd zijn ten opzichte van het oorspronkelijke ontwerp? Ja. <laughs> ja, ja. ja, kort en krachtig. Ach, ja, ja. Uh, ik, ik, ik verzin van tevoren iets. En ja. op het moment dat je dan uh, zo'n blok uh, echt daadwerkelijk ziet... Dat je hiervoor staat. Uh, en ja, dan ga ik enthousiast aan de slag. En dan is er ook nog een andere zijde van de sculptuur. En dat moet wel, met elkaar, uh, co ja, dat moet wel communiceren met elkaar, zeg maar, twee zijden. Ja, over de over uh, sculptuur van vorig jaar, daar kom ik zo op. Maar nu eerst uh, deze, want het uh, gaat om de iconen van Amsterdam. Nou ja, ik, heb er ook al, uh, een, ik herken hem al, uh, al een beetje. Daar ben ik heel blij om, dat je hem ja. herkent. Ja. Dat, ja. uh, dat is al heel wat na de eerste dag. Ja. Ja. Um, ja, we hebben allemaal een icoon toegewezen gekregen uit Amsterdam door middel van een loting. En uh, ik heb dan het, uh, het concertgebouw uit Amsterdam, uh, ja, daar mag ik wat moois mee doen. Ja, cool. uh, nou ja, je bent er dus nu al mee bezig. Uh, Zandvoort op zich, ja, hoe voelt dat? Nou, wat ik net zei, wij reizen, wij reizen heel veel van project naar project. Maar omdat het voor mij onder zoveel zoveelste keer is dat ik hier in Zandvoort uh, aan de slag mag zijn, uh, voelt het iedere keer wel weer een beetje als thuiskomen. Want uh, wij kwamen elkaar vanmorgen hier tegen. Je fietste langs en er uh, was een zwaaien, Hé hey Jaap, uh, daar is hij. Ja, daar ben ik ook weer. Uh, en zo waren er nog een aantal mensen vandaag die ik weer uh, sinds een jaar weer eventjes kort uh, gesproken heb. Heeft het dan toch iets als je uh, voorafgaand aan uh, ja, uiteindelijk uh, naar het eindoordeel van de jury toe werkt, hè, want het is een week uh, dat je dus bezig bent, uh, heeft dat toch iets speciaals dat je dan met al die club van zandkunstenaars hier bezig bent in dit dorp? En uh, dan toch ook uh, ja, af en toe het uh, publiek aan je voorbij ziet trekken? Ja, het, is een, het is altijd een beetje dubbel. Uh, het is een, een, aan de ene kant is het natuurlijk een competitie. Uh, een hele duidelijke competitie. en uh, Je wilt natuurlijk een zo goed mogelijk sculptuur neerzetten. En aan de andere kant uh, zijn we hier ook zeg maar, wel voor het vermaak van zowel publiek als, uh, als inwoners. Of uh, met, ja, langslopende mensen. Um, en dan vind ik persoonlijk belangrijk om daar een balans in te vinden. Dat ik niet alleen maar met sculptuur bezig ben. Maar af en toe ook even antwoord geven aan de, aan de mensen als ze vragen hebben. Maar tegelijkertijd moet het sculptuur wel klaar. Dus ik kan niet de hele dag aan het hek staan. Dat zou ook wel heel erg bijzonder zijn. Zo dadelijk even over het sculptuur van vorig jaar. Can I Mars 4. Het interview wat Jaap Koper had met Maxime Gaarsendam. Gaat verder. Nou was er vorig jaar uh, het verhaal over Van Gogh, wat ik uh, begrepen heb. Tenminste, in ieder geval, uh, uh, meen ik dat dat het thema was. Uh, daar had jij dus het winnende sculptuur uh, van, uh, van gemaakt. Ja, dat, dat, dat is natuurlijk wel uh, iets, ja, een wedstrijd. Dat zei je ook, hè, net, uh, competitieverband. Uh, heeft dat nog iets ja, voor jou uh, nog wat, uh, wat opgeleverd, dat, uh, dat kampioenschap? Jazeker. Ja. Het, uh, het is niet dat ik dan uh, de hoofdprijs gewonnen heb... in de zin dat ik uh, de rest van mijn leven niet meer hoef te werken zeg maar, met mijn bankrekening. Nee. Uh, maar de titel heeft me zeker een hele, sowieso een heleboel publiciteit opgeleverd. Uh, los van de eer die ik, uh, nou, zo zie ik het toch wel, zeg maar, zowel als de jury als het publiek... vorig jaar ja, verkozen als uh, mooiste of beste sculptuur Um, maar die titel heeft me wel uh, een aantal uh, ja, nieuwe projecten opgeleverd. Want het staat toch leuk op je cv. En mensen zeggen toch, hey, de Europese kampioen dat is toch leuk om die erbij te hebben. Die nodigen we uit. Voor ja, want, ik kijk, ja, want ik kijk ook even naar je shirt. De uh, uh, World Sand Sculpting Academy. Dat want klopt. Dat, want, dat is, uh, want dat is degene die het doet. Dat is degene die het hier organiseert. Ja. Ja. En uh, ze hebben mij dus dit jaar dan ook weer uitgenodigd om uh, mijn titel te mogen verdedigen. Ja. Uh, maar ik ben een zelfstandige, dus ik word ook ingehuurd door andere evenementenbureaus of uh, andere bedrijven om sculpturen te maken. En zodra je dan in de picture bent met een uh, kampioenschap, dan uh, ja, levert dat wel weer publiciteit op en weer aandacht, wat dan weer resulteert in meer opdrachten. Ja, want uh, jij zelf komt uit Utrecht. Uh, hoe zit het daar? Hebben ze daar ooit nog iets uh, met zandsculpturen gedaan? Er is ooit, een, uh, ik denk een jaar of tien geleden, is de dom een keertje nagebouwd. Die heeft heel lang gestaan. Dus zoals uh, overwinterd, overwintert en begroeide mossen op en dergelijke. Um, maar sindsdien is er nooit meer iets met zand gedaan. En dat is best jammer. En ik ben uh, al een geruime tijd bezig om daar uh, volgend jaar uh, verandering in te brengen. De toekomst zal het uitwijzen. Ja. Uh, nou, als we dan toch nog even inkijken en inzoomen op het, uh, op het project wat je nu aan het doen bent. Want ja, uh, het is met, met passen, meten. Uh, wat, uh, want zand is natuurlijk. Uh, je hebt zand en zand. Want, want dit natuurlijk moet natuurlijk wel blijven plakken en, uh, en noem maar op. Dat is heel belangrijk, ja. Want uh, we werken maar met één materiaal: dat is zand. En dat moet goed zijn. En uh, zoals we net al zeiden, er zijn heel veel verschillende soorten zand over de wereld. Mm -hmm. En uh, ja, de kwaliteit van het zand is belangrijk. Maar dit is heel fijn zand om mee te werken. Ja, uh, het is de bedoeling dat het ook langer blijft staan. Wat, wat doen jullie er daar dan uh, precies mee? Uh, in eerste instantie wordt het zand aangestampt in een houten bekisting. Uh, en er gaat water bij en dan gaan we met trilplaten eroverheen. Dat is afgelopen week gebeurd. Dus nu staan er ja, harde blokken van zand. Die bekisting halen we er stapje voor stapje af. En dan snijden we in het zand, net als beeldhouder of, of houtbewerken of hoe je het maar wil noemen... En de stukken die klaar zijn, die behandelen we met een vernislaagje, een, een lijmlaagje als het ware. Zodat het nog beter bestand is tegen regen en wind en de gezellige vogels die af en toe voorbij komen. Ja, want we hebben hier heel veel mee. Ja, en kraaien en, en mussen en uh, meesjes. Ik heb van alles al gezien. Ja. Uh, nou is het natuurlijk ook zo van, uh, van ja, uh, het kan wel eens voorkomen dat, uh, dat, het, uh, dat het iets gaat schuiven. We, want want dat, dat is niet iets wat je wint. Nee, dat probeer je te voorkomen. En daarom ben ik heel blij dat er, een, dat er goede jongens aan de slag zijn geweest om het goed aan te stampen. Want dat is uiteindelijk de basis van het sculptuur. Maar het is en blijft zand. En zand is een natuurproduct. En dat kun je nooit helemaal reguleren dat je dat perfect hebt. Dus ja, er zal wel eens een hoekje afvallen. Maar dan plakken we dan gewoon weer erop. Dat is... Uh... Of job. Uh, ja, uh, regen, wind hè, dat zeg je ook, hè, want het, het trotseren van, uh, van die elementen, dat hebben jullie vorig jaar wel uh, gemerkt, hè. er was een dag bij, nou, dat was, gooi maar in, in mijn pet, toen had je, hadden jullie bijna niks kunnen doen. Nee, dat klopt, en, uh, maar ja, dat is het risico van het vak, en uh, daarom genieten we extra van dagen zoals dit, waarbij het zonnetje erdoor komt, en dat er eigenlijk een paar druppels voorspeld waren, en uh, ja, maar ook als het regent, we moeten gewoon door, want vrijdag uh, moet het opgeleverd worden, en dan uh, meer tijd hebben we niet. Nee. Uh, is het ook een dag uh, waar je naar uit zit te kijken die vrijdag? Uh, nou, nu nog even niet. Want ik uh. wil eerst deze week nog eventjes uh, het sculptuur maken. Maar uiteindelijk is natuurlijk de oplevering van het sculptuur is altijd een leuk moment. Ja. Uh, al moet ik zeggen dat de meeste lol haal ik uit het maken, het creëren van het sculptuur. En niet zozeer in het eindresultaat. Ah, dus het is eigenlijk het proces uh, daaraan vooraf. Ja, precies. Ja. Okay. Wat denk je er zelf van? Uh, we... Nou ja, van, van, van het hele, hele gebeuren op zich. Van hele, ja, ik, ik blijf altijd een mooi evenement hier. Uh, ik weet niet of je doelde op de jury ja, uiteindelijk. Oh, oh ja, dat doe je. Ja, okay. ja, het is een beetje een overdueur. Ja, oké, okay, nou ja. ja. um, Ik laat de jury uh, gewoon beslissen. Ik bedoel, zij zijn daar uh, kundig genoeg voor om uh, die beslissing te nemen. En ik uh, probeer een leuk, mooi, interessant sculptuur neer te zetten met kwaliteit waar ik zelf voor sta. En uh, we gaan het vrijdag wel zien. Goed, dankjewel. Graag ah, gedaan.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 One hit wonder, one hit wonder, zoals het heet. Money love, it's a shame. CFM, race radio, pit report. Nou ja, het is uh, winito over en uit. Wat de betreft Grand uh, de Grand Prix van Duitsland wel, ja. ja. wat is het geworden? Nou ja, ik uh, kijk naar een podium uh, met een, uh, een stralende... Nou ja, stralend is hij op dit moment niet. Hij uh, staat te luisteren naar uh, wat Ricciardo uh, te vertellen heeft. Uh, Lewis Hamilton en uh, nou, Ricciardo 2 en Verstappen, dus 3. Het was niet zo'n hele boeiende race meer aan het einde. Nou ja, het was wel boeiend. Maar als ik, uh, ik heb daarom ook even het uh, commentaar er even bij uh, gehaald... Uh, van uh, meneer Olaf Mol. Want die zegt dan op een gegeven moment... Ja, uh, het teambelang uh, bij Red Bull stond uh, op dit moment... gewoon veel uh, hoger aangeschreven dan de strijd... die Verstappen en Rikyodo en omgekeerd uh, met elkaar aan het uitvechten uh, zijn. He, dat, dat, uh, ja, ik snap het dan wel. Ik bedoel, uh, het gaat erom dat je als, uh, als ploeg... Nu uh, afstand neemt van, wat, uh, van een andere ploeg die je in je nek staat te hijgen. Dat is een, uh, een oh, de stal met, uh, met een Italiaans paard uh, wat, uh, wat achter je zit. Dus dat, dat, dat schiet niet op. Dus je moet op een gegeven moment wel op een gegeven moment even je onderlinge verschillen uh, gaan uh, even opzij zetten. En dan uh, geldt even het uh, gemeenschappelijk belang dat je dus ervoor moet zorgen dat. dat uh, ja de, dat je die tweede plaats, of wat, wat is het? Want daar zijn ze nu mee bezig, bij Red Bull, om die uh, veilig te stellen. En ze staan hebben... op dit ogenblik uh, tweede, hebben we begrepen. Ja, klopt. klopt. Uh, dat was al, ja, geloof ik, uh, sinds vorige week al eigenlijk, al het geval, maar nu zijn ze dan ook echt uitgelopen. Ja. En dat heeft ook uh, te maken met uh, de 2-3 die, uh, die vandaag gescoord is. Kijk, en uh, ja, uh, zo, uh, wat, wat wil dat zeggen? Als je nou één bent, ja, uh, dan uh, is er nog niet zo gek wel aan de hand. Want uh, Mercedes doet dat uh, al drie jaar uh, met drie vingers in de neus. En dat zal dit jaar ook nog niet anders zijn. Uh, maar goed, uh, Red Bull uh, kan die centjes, want het, uh, dat gaat allemaal met prijzen geld. Ja, dan uh, is een, uh, een tweede plaats in een constructeurskampioenschap uh, best wel interessant. En dan kan de kassa toch uh, redelijk draaien bij uh, Red Bull. En, je weet het maar nooit, dat geld kan je dan weer steken in uh, ontwikkeling van je auto's en uh, noem maar op. En daardoor wordt je auto ook weer sterker door. Dus dat is denk ik een beetje de achterliggende gedachte, denk ik daar. En ze hebben nu, geloof ik, een zomerstop van een aantal weken. En ja, dan, drie, drie weken. En dan eh, dan drie, vier weken. Ja, drie of vier weken. Denk, denk vier. Want uh, meestal is het in het laatste weekend van, uh, van, uh, van augustus dat uh, de Grand Prix van België er is. Ja, en dan kunnen we nog wel, uh, wat, uh, wat misschien nog wel wat gaan verwachten van uh, ene Max Verstappen. Want, eh, dus, dat, is moet, bijna. Maar dat is een achtertuin bijna. Dat is een bijkins, een achtertuin. Uh, ja, ja ik, ik bedoel, het is een uur uh, rijden van, uh, van de plek uh, waar hij die, waar die vandaan komt. Ja, ik heb me laten vertellen dat hij uh, heel vaak ook uh, in Lanaken zit of in Maaseik. Uh, Maaseik ja. Maas is van uh, Frank en afgerekend. Uh, drie kwartier. Het is, het is ongeveer drie kwartier rijden. Ja. Dus zover is het niet. Dus, dus het is inderdaad uh, zijn, uh, zijn eigen, eigen wedstrijd. Dat is zo. We gaan uh, verder weer met muziek, want het is uh, negen voor uh, vier geworden. En dat is een uh, notering uit onze eigen Euro breakdown: Deero met Bailar.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 We'll Vond je op nummer drie in de Euro. Breakdown met uh, onze eigen Maurice Mulder worden de Oro met Baylar met uh, Elvis Crespo. En daarachter Madness uit uh, de tijd dat Jaap nog een uh, jong jongetje was. Nee hoor. Oh nee? Nee, toen, uh, uh, nou, toen was ik al uh, aan het puberen. Toen was jij aan het puberen? <laughs> ja. Oké, okay, houd zo van. Ja, ik denk dat het uh, 84, 83, 84 is. Dat was een ja, beetje ook dezelfde nee. leeftijd als Max Verstappen heeft eigenlijk. Oké, okay, ja. nou ja, dan uh, mocht je al in de auto rijden hè, Ja, natuurlijk. Dus, uh, nou, ja, ik had toen nog niet meer rijbewijs. Die is uh, vier jaar later pas gekomen. Dus. Oké. Okay. Nou goed. Ja. Hey, uh, we, hebben we er nog eentje? Ja, hoor. We hebben ja. er nog eentje. En dat is de Belstars, The Sign of the Times. Ach. Als laatste ja. voor het nieuws van 4 uur. Also, Rob Harms Classic. I realize that nothing is new.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 So and See the hero on the stage, see him dying with my grace. Ah, Here, Romeo and Julia making love with the Opera. Ah, so if you wanna have some fun, I know where it can be done. So let's go to the Opera.